Het NOS-journaal. Gert Kluk. VVD zet deur op kier voor aanpassen sociaal akkoord. Brabant legt veehouders bouwstop op... en Amerika ontsnapte begin jaren 60 aan kernramp. VVD-fractieleider Zelstra zegt in een interview met De Telegraaf... dat het toch mogelijk is dat het sociaal akkoord wordt opengebroken... Zijlstra sluit aanpassing van het akkoord tussen kabinetwerkgevers en werknemers niet uit als dat noodzakelijk is om steun van de oppositie te krijgen. De VVD'er noemt een breed draagvlak belangrijk, maar er moeten volgens hem ook besluiten worden genomen. Dat weten de sociale partners ook, zegt Zijlstra. VVD en PVDA hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer en zoeken daarom steun bij de oppositie. D66 en de ChristenUnie zijn bereid om de coalitiepartijen te steunen, maar dan moet het kabinet de lasten voor werkgevers en werknemers verlagen en moet premier Rutte een andere toon aanslaan. Dat zeggen de fractieleiders Pechtold en Slob in het Nederlands Dagblad. D66 en ChristenUnie willen vooral dat arbeid structureel goedkoper wordt en dat werken loont. De twee oppositiepartijen komen samen in de Eerste Kamer één zetel tekort om het kabinet aan de meerderheid te helpen. Emiel Roemer roept de PvdA op om uit het kabinet te stappen. De PvdA zou met zijn, met zijn SP moeten samenwerken aan een sociaal alternatief. Volgens Roemer bevat het kabinetsbeleid geen PvdA-standpunten meer. Het is liberaal, er wordt niet eerlijk gedeeld... en er komen geen banen bij, zegt hij. Roemer vindt zijn oproep niet onrealistisch... omdat de PvdA-kiezer zich volgens hem niet meer in het beleid herkent.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 Het bewind in Pyongyang beschuldigt het buurland van vijandige bedoelingen... hoewel de betrekkingen de laatste weken juist beter leken. De reunie zou woensdag beginnen en zou families samenbrengen... die van elkaar zijn gescheiden sinds de Koreaanse oorlog begin jaren 50. De Verenigde Staten zijn in 1961 aan een nucleaire ramp ontsnapt. Drie van de vier veiligheidsmechanismes van een atoombom... die van een vliegtuig viel boven North Carolina, werkte niet. Dat schrijft The Guardian op basis van een tot nu toe geheim gebleven document. Het kernwapen was 260 keer krachtiger dan de bom op de Japanse stad Hiroshima. Het incident gebeurde drie dagen na de inauguratie van president Kennedy. Een bombewerper verloor de kernwapens in een vrije val. Het laatste veiligheidsmechanisme voorkwam een nucleaire ramp... die grote gevolgen zou hebben gehad voor steden als Washington, Philadelphia en New York. Het weer is nog mist en bewolkt. In de loop van de dag breekt de zon door. Het wordt 17 of 18 graden en het blijft droog. Morgen veel wolken, af en toe wat regen, later ook zonnig, dan 19 of 20 graden. Maandag en dinsdag droog na zomerweer. Hoe vaak is er nu echt nieuws in Nederland? Misschien één keer per jaar. Lees daarom 360 Magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Vijf nummers voor 10 euro.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 Een hele goede Het is zaterdag 21 september. Het is herfst en het wordt een mooie dag. Bij de SP en de PVV denken ze zelfs dat het een hete herfst gaat worden. Partijen gaan vandaag demonstreren tegen het kabinetsbeleid. Congressen kopen geen straaljagers en ook geen ISF toestellen, maar ze hebben er wel een mening over. Vandaag in Zwolle congresseert de geplaagde Partij van de Arbeid. En Duitsland mag morgen naar de stembus en vooral voor de kleine partijen is het spannend. Wie haalt de kiesdrempel en wie niet? We kijken deze uitzending ook naar de voetbalcompetitie. Go Ahead Eagles en Cambuur die speelden tegen elkaar en we bellen even met de Haag. want het veld van ADO heeft meer weg van een veldritparcours... dan van een echt voetbalveld. En verder hebben we nieuws over de zorgpremies en... Leave the Take the de arm van de maffia reikt ver, tot in Nieuwegein... waar gisteravond Francesco Nerta werd aangehouden. De 39-jarige Nerta is lid van de dranketa claim Hij werd op verzoek van de Italiaanse justitie aangehouden. We hebben contact met Wim de Bruin van het Landelijk Pakket. Meneer de Bruin, wie is deze 39-jarige man? Het is een man die uh, door de Italiaanse justitie al sinds 2007 wordt, uh, wordt gezocht. Hij is in Italië veroordeeld voor een moord. En, uh, de justitie zoekt hem uh, verder ook voor lidmaatschap van de maffia... en het bezit van vuurwapens. En hoe is de Nederlandse autoriteit hem op het spoor gekomen? Wij kregen in Nederland uh, informatie vanuit Italië dat hij zich vermoedelijk uh, uh, hier zou, uh, zou bevinden. Uh, door een uh, kort, maar intensief politieonderzoek is ook vastgesteld gisteren dat hij inderdaad in Nieuwe gein uh, zat. En toen is hij ook uh, aangehouden. Ja, enig idee waarom een gevluchte mafioosje naar Nieuwe gein gaat? Nee, daarover hebben we geen informatie. Nee, hij zat gewoon in een woning? Hij zat in een uh, flat, in een galerij, in Nieuwegein. En daar woont hij al een tijdje? Wij denken van wel, maar uh, mogelijk dat daar ook de komende dagen nog meer informatie over duidelijk wordt. Ja, en wat heeft hij allemaal verder uh, op zijn leven? Nou, wat ik u al zei, hij is veroordeeld voor, uh, voor moord in Italië. Uh, hij wordt gezocht voor lidmaatschap van de mafia. Er, er lijkt, uh, zo begrijp ik een, een misverstand te bestaan, dat hij ook betrokken zou zijn bij een zesvoudige moord in Duisburg... Uh, maar dat is echt een misverstand, dat is niet waar. Nee, want dat lees ik namelijk overal... dat hij betrokken zou zijn bij die moord... die geloof ik ook wel bekend staat als de Pizzamoord. Ja, dat klopt. Uh, maar de, de naam Neerta, dat is een veel voorkomende naam. Uh, ook, ook binnen die, die maffia-clan. Uh, en hij maakt wel deel uit van die familie... maar staat niet in verband met die moord in Duisburg. Hoe gaat dat verder? Want hij is dus nu gearresteerd door de Nederlandse politie. Wat gebeurt er nu verder? Uh, Italië dat, had uh, dat al een uh, Europees arrestatiebevel uitgegeven voor, uh, voor hem. En uh, zij zouden hem, uh, zonder begrijpen, graag zo snel mogelijk uh, uh, in Italië willen zien. Ja, dus hij wordt binnenkort uitgeleverd aan Italië. Dat is inderdaad de bedoeling. Meneer De Bruin, ik dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Na een week met bijna alleen maar slecht nieuws, we hebben Prinsjesdag gehad... hebben we vanochtend toch een meevaller te melden. Want zorgverzekeraar DSW, dat verlaagt tussentijds de premie van 2013. Contact nu met Chris Omen, algemeen directeur van DSW. Goedemorgen, meneer Omen. Goedemorgen, meneer Omen. Het is een hele goede morgen voor meneer Omen, ook voor de uh, zorgverzekeraars. Maar hij is nog niet aan de lijn. Gaan we eventjes het andere nieuws van vandaag behandelen. Het is tien minuten over zeven. De Partij van de Arbeid. Kan de Partij van de Arbeid nog nee zeggen tegen de JSF? En mag dat ook. Het kabinet heeft besloten om 37 toestellen te kopen. Maar de Partij van de Arbeid zit er flink mee in de maag. Vandaag komt de ledenraad van de partij bij elkaar in Zwolle. En Partij van de Arbeid partijleider Diederik Samsom... beklemtoont dat hij er nog niet uit is. We hebben nog geen standpunt ingenomen. U zelf ook niet? Nee. U heeft geen standpunt. Nou, ik weet niet of ik Zo kennen we u niet. Moet... Nou, kijk, Ik weet niet of ik dit besluit kan steunen. Omdat wij vandaag een rapport hebben gekregen... waaruit blijkt dat er nog wel wat onzekerheden zijn... precies op de punten waar wij zekerheden willen zien. Je wil in ieder geval vier toestellen... permanent elders in de wereld kunnen inzetten. De Rekenkamer zegt... de berekening die daarvoor gegeven is... 37 toestellen, je hebt een aantal nodig voor training... en een aantal voor onderhoud, en dan hou je er een paar over. Die som is niet compleet. En zolang die som niet compleet is en niet overtuigend kunnen wij dus niet het besluit steun. Ja, als dat niet lukt, wat dan? Dan gaat het niet door. Dierik en Samsung geeft geeft terecht aan dat we leven in een parlementaire democratie. Dat betekent dat er vragen leven in de Tweede Kamer... bij de PvdA-fracties, maar eigenlijk bij alle Kamerfracties... over de vervanging van de F-16, het besluit van het kabinet. Die vragen zie ik graag tegemoet. Die krijgen allemaal een antwoord. En het parlementaire debat voer ik uiteraard graag. Het kabinet heeft aangegeven 37 toestellen... binnen de gegeven financiële kaders. Dat is ons uitgangspunt. En ik zal overtuigend laten zien waarom wij denken... dat dat dit mogelijk is. Ik ben ervan overtuigd dat dit kabinet met een goed verhaal is gekomen en dat we daarmee overtuigend kunnen zijn in de Tweede Kamer. En ik zal er alles aan doen om alle fracties, inclusief de PvdA-fractie, van de juiste antwoorden te voorzien. Kan Samson nog nee zeggen? Uh, Wij leven in een parlementaire democratie. Maar mag hij nee zeggen? Weet u, ik ga echt niet over uh, of uh, de PvdA-fractie ja of nee mag zeggen. Ik ga over mijn verhaal en ik ben ervan overtuigd... dat we met de juiste argumenten tot een goed besluit weten te komen. Ja, meneer Asje, wat vindt de Partij van de Arbeid nu? We weten het niet meer over die JSF. Dat moet u aan de Partij van de Arbeid vragen. Ik kan niet meer spreken namens de Partij van de Arbeid. Want ik ben lid van de regering. Dus dat betekent dat ik de kroon dien. En daar is al een besluit genomen? Ik spreek namens het kabinet. Uh, daar is een besluit genomen. En besluiten leggen wij voor aan de Tweede Kamer. Nu is de Tweede Kamer aan het woord. Kan Diederik Samsom nog nee zeggen? Ik heb de indruk van wel, want dat heb ik gezien. Mag dat? Hij is een, uh, een onafhankelijk uh, gekozen Kamerlid. En dat geldt voor, de, voor alle Kamerleden. En zij moeten in alle vrijheid hun mind kunnen opmaken... over de besluiten die wij voorleggen. Ja, het kabinet heeft ook een besluit genomen. Dat is toch gewoon een bom onder het kabinet. Als hij nee zegt, dan is het toch afgelopen? Nee hoor, nee, dat ben ik niet met u eens. Waarom niet? Omdat wij besluiten nemen en die leggen we voor aan de Kamer. En dan moeten we kijken hoe we, hoe we de Kamer kunnen overtuigen... van die besluiten, dat is het werk dat wij moeten doen. Ja, op de PvdA partijraad uh, moet gesproken worden. Waarom is het belangrijk dat die joint strike fighters worden aangeschaft? Uh, we leven in een wereld die, uh, die niet zonder gevaar is. Dat geldt ook voor Nederland en als klein land zul je dus met anderen moeten zorgen dat je je kunt verdedigen. En Nederland heeft ook de ambitie om internationaal bij te dragen aan vrede en veiligheid. Dat betekent dat je in onze analyse dat moet doen met een luchtmacht. Je kunt niet zonder luchtmacht. Ook de komende jaren is dat belangrijk om je troepen te beschermen... om te zorgen dat je in een gewapend conflict de overhand kan krijgen. Vervolgens hebben wij gekeken welk vliegtuig heb je dan nodig... Wij zijn in het kabinet tot de conclusie gekomen dat uh, de F-35 of de JSF dan het beste toestel is. Komt u hieruit? uit? Jazeker. Jazeker, dat zei vicepremier Ascher Vandaag dus de Partij van de Arbeid die bij elkaar komt. Peter Blok was overigens in gesprek met hem. Dit is tot half negen het NOS Radio 1 journaal. Contact nu met Chris Omen, de algemeen directeur van DSW. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, we gaan het hebben over, want ik kondigde dat net al, uh, al aan, dat er een uh, enorme meevaller is uh, vandaag. Want u gaat tussentijds de premie verlagen van 2013. Waarom? Nou, uh, de kostenontwikkeling die valt uh, nog ietsje meer mee dan wij uh, bij de premie in september vorig jaar uh, voorzagen. En uh, ja, dat geven we gewoon eigenlijk direct mee terug. Ja, hoe groot is die verlaging? De verlaging is over de laatste drie maanden 4 euro per maand. En dat komt op jaarbasis neer op 12 euro? Dat klopt. Precies. Dus nou ja, 12 euro krijgen we dan uh, terug. Hoezo uh, vallen de kosten eigenlijk mee? Wat valt er dan mee? Nou, met name de, de, de kosten voor medicijnen. Daar hebben we vorig jaar al van gezegd dat dat een enorme meevallen was. Uh, dat is nog ietsje meer meegevallen. En uh, door de loop van. Uh, 2013 ook. En uh, nou, dat willen we eigenlijk direct teruggeven. Ja. Omdat we daarmee een signaal willen afgeven... dat een premie die we eenmaal hebben vastgesteld... dat mocht de kostenontwikkeling meevallen... gewoon verlaagd kan worden. Ja, want het is het geld van de mensen. Dat geeft u meteen terug. Maar u heeft het over de medicijnen. De kosten vallen mee. Komt het aan omdat de medicijnen goedkoper zijn geworden? Ja, er zijn uh, medicijnen uit patent geraakt. Dus dan worden het. Zogenaamde generieke medicijnen en die zijn vele, veel goedkoper. Uh, die worden door verschillende andere bedrijven gemaakt. En uh, ja, dat, uh, uh, daar zijn we nog iets meer uit patent gelopen ja, dan, dus, dan voorzien. Dan valt het mee. Het is niet zo dat we minder medicijnen zijn gaan, gaan gebruiken. Nee, absoluut niet. Nee, u zegt het alsof we juist meer zijn gaan, gaan gebruiken. Ja, het is Toegenomen met medicijnen die eenmaal uit patent zijn, zijn soms tot twintig keer goedkoper. Dat schijnt als dat En uh, ja, dat, dat kan dan dus hard gaan. Ja. Daar is het einde wel, wel van een zicht over. Nou geweest. ja, dat u, u maait mij het gras voor de voeten weg, want ik uh, wou uh, de, laat maar zeggen, vraag stellen van hoe, uh, hoe, hoe optimistisch u eigenlijk bent voor de komende tijd. Oftewel of de premie ook voor volgend jaar lager kan worden. Premie aanstaande dinsdag bekendmaken. En dan zullen we ook uh, iets zeggen over onze ideeën van de totale kosten. afgezet tegen dat wat het uh, ministerie van VWS raamt in zijn miljoenennota. Ja, maar eventjes afgezien van uw exacte premie. wat is het beeld? Is het beeld dat uh, de kosten alsmaar verder stijgen? Of zegt u van: nou ja, we hebben wel zo'n punt bereikt. waarop uh, we een soort break-even kunnen, kunnen spelen? En op een aantal punten uh, kunnen kosten nog omlaag met de inflatie... en alle andere dingen die gaan met zich meebrengen. Dat duurt loopt de jaren. de kosten stijgen. stijgen. Ja. Wat denkt u trouwens? Want uh, u, u verlaagt uh, nu de premie tussentijds. Uh, is dat alleen voor uw uh, tak van sport? Oftewel alleen voor uw uh, maatschappij, voor DSW? Of zullen de andere verzekeraars dat ook gaan doen? Nou, dit jaar uh, zal dat vermoedelijk niet meer gaan... Omdat een de hele tour is om dat te doen, dat moet je goed voorbereiden. Maar uh, nogmaals, uh, we hebben ieder jaar aan het eind een heel circus... ...en dan komt iedereen met uh, aanbiedingen en met last-minute aanbiedingen... ...en met andere dingen. Dat vinden wij eigenlijk niet fair. Je moet laten zien op het moment uh, dat je een premie vraagt... ...dat die ook omlaag kan als er aanleiding toe is. En dat moet je niet gebruiken in het, uh, in het jaar... Om nieuwe verzekerden te lokken. Ja. Dus wij vinden dat het thuis hoort bij de verzekerden die dit jaar bij ons verzekerd zijn geweest en de premie hebben betaald. En vandaar nu dus die teruggave. En komende dinsdag denk ik dat we weer met elkaar spreken, want dan stelt u het vast, de premie voor komend jaar. Meneer Omen van DSW, ik dank u vriendelijk. Goedemorgen. De wethouders van de gemeente in de regio Gooi- en Vechtstreek... die verzetten zich tegen de plannen om persoonlijke verzorging van hulpbehoefenden... zoals bijvoorbeeld het aantrekken van steunkousen... door zorgverzekeraars te laten regelen. Ze sturen daarover vandaag een brandbrief aan de Tweede Kamer. Jannie Bakker is wethouder in de gemeentehuizen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilt u dat niet? Nou, wij hebben uh, gekeken naar hoe we onze inwoners hun uh, zorg krijgen in, uh, in onze regio. En we hebben gezien dat 85% van de mensen die persoonlijke verzorging krijgt, uh, daarnaast uh, geen andere zorg krijgt, uh, geen zwaardere zorg. Ja. Of alleen maar gemeentelijke voorzieningen uh, daar gebruik van maakt. Hè? Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. En we hebben gezegd, het is veel beter voor onze inwoners als ze dan het gesprek wat ze moeten voeren over wat ze nodig hebben, maar één keer hoeven doen. En dat is bij de gemeente. Dan kunnen we gelijk. In dat ene gesprek alles uh, voor mensen regelen, zowel de persoonlijke verzorging als de huishoudelijke hulp, als eventueel een taxivergoeding of een, uh, een andere uh, uh, een hulpmiddel. gedaan vreest u. Wat door gemeente gedaan wordt. Ja, eigenlijk vreest u een soort van uh, enorme bureaucratie. Ja, en uh, niet alleen een bureaucratie, maar ook een kostenstijging, uh, een premiestijging als het naar verzekeraars gaat. En uh, het nadeel van uh, hoe verzekeraars werken is toch dat op het moment dat de kosten stijgen ze ofwel de premies omhoog zullen doen... ofwel zullen zeggen van, nou, dan gaan we minder producten leveren. Ja, nou, we hebben dat net is net het nadeel ja. van onze burgers. Ja, we hebben net gehoord dat ze ook af en toe premies teruggeven. Dus uh, we moeten niet helemaal generaliseren. Maar uw punt is dus van, nou ja, er komt te veel bij elkaar wat dat betreft. En je moet dat niet doen, je moet het uit elkaar halen. Nou, je moet zorgen dat burgers met zo min mogelijk loketten te maken hebben. En als ze uh, de zorg, de persoonlijke verzorging bij verzekeraars gaat brengen en alle andere zorg bij gemeenten laat. Kijk, het zou uh, geen probleem zijn als die persoonlijke verzorging gecombineerd was... met heel veel andere zware zorg, want dan moet je toch al naar de zorgverzekeraar. Maar wij hebben gezien, omdat wij onderzoek hebben gedaan onder onze inwoners... dat dat helemaal niet het geval is. En wij zeggen dus ook, Den Haag, u baseert zich echt op verkeerde cijfers... Wij hebben in onze regio vanuit de burgers gekeken. En wij hebben gezien dat uh, uh, de cijfers heel anders liggen dan ze in Den Haag geloven. Ja, maar Den Haag heeft ook nog andere cijfers. Want uh, door het op deze manier te regelen, besparen ze natuurlijk wel geld. Ja, maar door het bij gemeenten te regelen zou ook geld bespaard uh, kunnen worden. Uh, en het voordeel daarvan is uh, dat uh, als dat bespaard wordt, dat het dan ook bij de overheid bespaard wordt. En dus niet bij een commerciële instantie die dat geld uh, ja, op een andere manier zou kunnen besteden. Uh, als de gemeente geld bespaart, dan zetten wij het in... voor uh, betere zorg aan onze inwoners. En dat is veel breder dan alleen de persoonlijke verzorging. Er is veel meer nodig op het gebied van uh, ondersteuning van inwoners. Ja. Brandbrief uh, vandaag. En u hoopt dat er gereageerd wordt en er vervolgens een debat ontstaat. Zeker, want uh, het is altijd de bedoeling geweest dat de persoonlijke verzorging naar gemeenten zou gaan. We zijn ons daar ook al twee jaar op aan het voorbereiden. En het zou heel vreemd zijn als opeens door een lobby van, uh, van zorginstellingen of verzekeraars uh, dat, uh, dat zou omdraaien. Dat zou uh, een hele rare situatie zijn. En zeker als de Tweede Kamerleden zich realiseren dat ze zich dan echt baseren op onjuiste gegevens. Dus we hopen dat ze naar onze cijfers kijken en ook uh, tot ja. keer komen. Het verhaal is helder. Mevrouw Bakker, ik dank u wel. Graag gedaan. Jannie Bakker, wethouder van de gemeente Huizen. Dan gaan we naar de Duitse verkiezingen. Want de verkiezingscampagne in Duitsland zit er bijna op. Morgen wordt het misschien toch nog wel even spannend... omdat de coalitie van Angela Merkel haar meerderheid dreigt te verliezen. De drie linkse oppositiepartijen zijn in de peilingen nu samen bijna even groot. Gisteren hadden die linken hun afsluitende manifestatie... in het Oost-Duitse Chemnitz. En Paul, die was erbij. Ik schat dat er zo'n 200-250 mensen op af zijn gekomen. Niet helemaal duidelijk of het ook allemaal linkspartijstemmers zijn. Maar vooruit dan is mijn bee. Smacht dus nee. Ik zeg nooit op wie ik stem zegt mevrouw. Maar ze heeft wel net een tasje van die linken meegenomen. En wat heeft u gescoord? Een flesje neuf. Flesje neuf na. Maar het is maar ik. Een pen en een flessenopener. Komt altijd van pas. Is hij de linker? Mijn naam is Linken. Ze heette toevallig ook nog eens Linken, deze moeder en zoon. Moeder is 83 jaar oud en heeft dus alles meegemaakt. De nazi's, dat was verschrikkelijk natuurlijk, maar de DDR, daar heeft ze eigenlijk best goede herinneringen aan. We hebben onze kinderproces getoond, ze heeft Drie kinderen. Daarbij ze kunnen studeren, arbeid. Je woont in het gelukkige familie. We hadden werk, de kinderen konden studeren. We hadden gewoon een gelukkig gezinsleven. Maar toen kwam de hereniging van de beide Duitslanden... en daarmee is het er niet beter op geworden. Het is geen miteinander, het is een gegeneinander. Michael Leutert probeert nu zijn verhaal te vertellen. Hij zit in de bondsdag voor die linken. Maar hangt... De hele tijd een helikopter boven ons en daardoor is hij bijna niet te verstaan. In de laatste ben ik zeer aan en in gevraagd. Ondertussen komt er ook nog een mannetje of vijf politie aan. en die nemen een van de jongens mee die straks muziek moeten gaan maken. Dat is een van de bandjes. Een beetje duwen en trekken omdat niet meteen duidelijk is waarom hij lijkt te worden opgepakt. Ja, wordt er astma gevuld. Er komt nog een politiebusje aan. Die gaat in democratie Bundestagswahl. Mensen zijn boos. Dit is een opzettelijke verstoring van een campagnebijeenkomst, zeggen ze. Die hebben gemaakt. Angepens had hij een waffen. het moet zich er ook nog even mee bemoeien en hij krijgt te horen dat er in het park hier in de buurt iemand is gezien die een wapen bij zich zou hebben. En die figuur had rastavlechten, net als de trompetist van de band. En daarom wilde de politie hem even checken. Ja, is het, is het, is het, is het. Dit valt allemaal niet zo lekker bij de jongeren van wie er nogal wat van het type anarchist zijn. Ja, denk, ja, over reden, reden... Partijvoorzitter Katja Kieping heeft er ondertussen helemaal niks van gemerkt en maakte gewoon haar verhaal af. Ja, en En ze vertelt over een muur tussen Oost en West die er. Nog altijd wel is, jonge mensen die in de voormalige DDR zijn geboren, krijgen structureel een lager pensioen en een lager loon. En dat kan natuurlijk niet meer vinden. Ik is het persoonlijk niet slecht, maar ik vind het schade. Dat viele mijn vrienden en wat, die in schwächeren schichten Ransisting komen, die niet leisten kunnen een studie af te nemen. Een van de jonge mensen in het publiek voelt zich daar wel door aangesproken, omdat hij bij zijn eigen vrienden ziet dat sommigen niet gaan studeren omdat die zich dat niet kunnen permitteren. Denken ze eraan, aan en dan gaan. Am besten die Linke met beide stemmen. Uitslapen, ontbijten en dan gaan stemmen. Dat was de laatste oproep in de bijdrage van Roel Pauw. Er is grote vooruitgang geboekt in het onderzoek naar de moord op politicus Helmen Wiels. Dat heeft justitie op Curaçao gisteravond op een persconferentie laten weten. We zien het als een belangrijke stap in het onderzoek. Uh, ik zou niet zeggen uh, doorbraak. Ik zou zeggen het is een uh, grote stap. We hebben nu uh, drie personen aangehouden die feitelijk betrokken zijn of waren bij de moord. Waarbij één uh, verdacht wordt uh, van het feitelijk aansturen van de twee anderen. En met deze detentie hopen we dat we ook nog wat meer zicht zullen krijgen op de personen die achter de staan. Contact nu met onze correspondent Dick Draaier. Dick, drie verdachten gearresteerd. Wat is er over de verdachten bekend? Ja, nog niet zoveel. Het gaat om uh, drie mannen van 24, 28 en 42 jaar oud. De twee jongsten worden verdacht van de moord op Helmin Wiels. De oudere man zou die twee instructies hebben gegeven om de moord te plegen. Maar hij wordt door het OM niet gezien als uh, de opdrachtgever. Nou, zijn er uh, veel invallen gedaan uh, in die wijk gisteren. Wat is er eigenlijk allemaal aangetroffen, behalve de verdachte? Ja, in totaal zijn er vijf woningen doorzocht, verspreid over Willemstad. Tijdens de huiszoekingen zijn drie wapens in beslag genomen... verschillende mobiele telefoons, computers en andere documenten... die volgens het OM eh, belangrijk zijn voor het onderzoek. Ja, we hoorden het Openbaar Ministerie net zeggen dat het nog niet het einde is dat is het zeker niet. De twee jongsten die gisteren zijn aangehouden, die worden ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op uh, Raoul Martinez, beter bekend als Bolle. Hij is uh, de chauffeur van de vluchtauto die gebruikt is bij de moord op Wils. En voor die moord op Bolle zat Pretto vast. En Preto is de man die twee weken geleden zelfmoord zou hebben gepleegd in zijn politiecel. Opmerkelijk detail, Bert, is dat beide omgekomen verdachten, Bolle en Pretto, uit de wijk Koraals Pecht kwamen. En de twee jongens die gisteren zijn aangehouden, twee van de drie, komen ook uit die wijk. Alle vier wonen Zelfs in een straal van 100 meter bij elkaar. Ja, en dat duidt op betrokkenheid van een van de bendes van de wijk... bij de moord op Wils. Wiels. Ja, want hij was Wiels bezig om een van die bendes aan te pakken? Weet jij er iets van? Nee, dat is eigenlijk niet bekend. Dat is een scenario die ook nog helemaal niet genoemd is. Maar het zou zomaar kunnen. Ja, want uh, het brein, dat hebben we nog steeds niet te pakken. Nee, dat klopt. De moord lijkt naar gisteren opgelost, maar de meest prangende vraag blijft inderdaad nog open. Wie is de opdrachtgever van de moord op wil justitie zegt te weten wie dat is? Maar moet het bewijs nog rond hebben en we zullen dus nog even wat geduld moeten hebben. Nou, en ondertussen is er ook een van uh, een eerdere verdachte vrijgelaten. Dat klopt. De 43-jarige vrouw Monika B. die zat eerder vast in verband met de moord op Wils. Zij is op verzoek van haar advocaat, is haar vervangenschap opgeschort, zoals dat heet. En dat betekent dat zij onder voorwaarden is vrijgelaten. Ja, welke voorwaarden dat zijn, dat weten we niet. En we weten ook niet waar ze is op dit moment. En heeft het Openbaar Ministerie enig idee hoeveel tijd ze er nog voor nodig heeft? Ja, ik heb dat natuurlijk gevraagd, maar dat willen ze niet aangeven. Ze zeggen, ze nemen alle tijd, want het is belangrijk... dat de zaak voor de rechter goed voor de rechter wordt gebracht. Dus ja, we zullen echt even geduld moeten hebben. Oké, okay, Dick, dat moeten we dan maar betrachten. Dick Draaier hoorde u zo dadelijk. Aandacht voor de acties op deze 21 september. Want zowel de PVV als de SP die gaan de straat op om te demonstreren. Dames en heren, Peugeot heeft goed nieuws en...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 Met de topper PSV Ajax en de derbies Manchester City-Manchester United en AS Roma Lazio. Bestel Fox Sports en kijk het live. Nu drie maanden voor maar 1995 per maand. Ga naar foxsports.nl of bel 0909-0101. 10 cent per minuut. En bestel Fox Sports. Dit is Radio 1. Het is bijna half acht op Radio 1. Hier is het NOS-journaal met Geef Kluk. VVD-fractieleider Zelstra zegt in een interview met de Telegraaf... dat het toch mogelijk is dat het sociaal akkoord wordt opengebroken. Dat kan, als het noodzakelijk is, om steun van de oppositie te krijgen. De vvd noemt een breed draagvlak belangrijk... maar er moeten volgens hem ook besluiten worden genomen. VVD en PvdA zoeken in de Eerste Kamer naar een meerderheid voor hun plannen. De persoonlijke verzorging van mensen die hulp nodig hebben... moet niet door zorgverzekeraars worden geregeld. Dat vinden de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek... Die willen zaken als hulp bij wassen en harenkammen zelf regelen. Omdat het goedkoper is. Staatssecretaris Van Rijn zou overwegen om dat zorgverzekeraars te laten uitvoeren. Maar die zitten daar volgens de gemeente duurdere verpleegkundigen voor in. In Nieuwe is gistermiddag op verzoek van de Italiaanse justitie een maffia-lid opgepakt. Het gaat om de 39-jarige Francesco Nierta van de Dragheta. Hij werd sinds 2007 gezocht, onder meer voor moord. Nierta was vermoedelijk al langer in Nederland. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van weerplaza.nl Gisteren was ik bang voor het dichte mist in een groot deel van het land... maar dat is gelukkig aardig meegevallen. Alleen in het zuidoosten van Nederland komen plaatselijk wat mistbanken voor... en die lossen de komende uren op. In de rest van het land kijken we tegen een wolkendek aan. Heel af en toe breekt ook de zon door... en in de loop van de dag zien we steeds meer gaten in de bewolking ontstaan... en gaat de zon dus vaker schijnen. Temperaturen vandaag in de gebieden waar de zon behoorlijk schijnt... een graad op 18 en waar de bewolking hardnekkig blijft een graad op 15. Er staat weinig wind en blijft overal zo goed als droog. Komende nacht trekt er een gebied met bewolking over het land. Morgenochtend trekken die wolkenvelden weg... en daarna ontstaan er weer wat nieuwe wolken. Het blijft opnieuw grotendeels droog... Morgen schijnt wat vaker de zon en warmere lucht stroomt het land in... waardoor het in de gebieden met zon morgen zo'n 20 à 21 graden kan worden. Daar waar de bewolking hardnekkig is, wordt het 18 graden. Brabant verraste gisteren de boeren in de provincie met directe ingang. Mogen er geen vergunningen meer afgegeven worden voor megastallen. Na de Ster, meer daarover. Spoorloos brengt mensen samen. Hun zoektochten maken van het programma een succes...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 Bliksemactie gisteren van de provincie Brabant om de bouw van megastallen tegen te gaan. Met directe ingang mogen gemeenten geen vergunningen meer afgeven. De provincie wil met het besluit voorkomen dat boeren nog snel gaan uitbreiden... voordat volgend jaar strenge regels gaan gelden. Gereputeerde Yves de Boer aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Van waar die haast? Die, die haast is eigenlijk om twee redenen ingegeven. Dat is dat wij vorige week hebben wij nieuwe ruimte. Die in 2014 zou moeten worden vastgesteld uh, ter inzage gelegd. En aan de andere kant beginnen wij met een uh, veeteeltmaatlat uh, volgende week te oefenen met uh, 100 uh, veeteeltbedrijven. om te zien of dat wij de veeteelt duurzamer kunnen maken. En we willen voorkomen dat er schrikreacties zouden kunnen ontstaan met andere woorden... Wij willen Wij de voorlopers in de veeteelt willen wij honoreren... en de achterblijvers willen wij op die manier blokkeren. Uh, schrikreactie, eigenlijk bedoelt u dat er gewoon nog massaal... de komende weken en maanden vergunningen worden aangevraagd? Ja, we hebben dat gezien in maart van dit jaar... toen wij met de verordening ruimte OWE zijn geweest... dat er een keer een piek ontstond in bouwaanvragen. En dat is nou precies hetgeen wat de provinciale staten in noord brabant hebben gezegd wij willen de veeteelt duurzamer maken. En op het moment dat er een oude bouwaanvraag ligt... is dat dus geen eh, principe dat past in het nieuwe systeem... wat de staten hebben vastgesteld. Oké, okay, normaal Nederlands betekent dat dat boeren... die al een vergunning hebben aangevraagd... die dus al plannen hebben, die mogen gewoon verder gaan. Klopt. Precies. En zij die nu denken van... nou, misschien dat ik dit weekend nog wel even naar de gemeente toe kan gaan... Uh, ja, die hebben pech. Nou, die hebben geen pech. Uh, want uh, zij kunnen natuurlijk die bouwaanvraag wel gewoon indienen... Maar zij moeten, als zij voldoen aan, aan een aantal nieuwere systemen, nieuwere eisen die de staat hebben vastgesteld in het voorbereidingsbesluit gisteravond... Dan, dan komen zij voor, voor dat principe gewoon in aanmerking en dan kunnen ze op die manier wel gaan bouwen. Ja. En u gaat ook controleren dat dit weekend niet gewoon gemeentehuizen extra lang open zijn en dat er alsnog vergunningen worden afgegeven op basis van de oude regels? Het besluit is vannacht om 12 uur in. Ja, nou ja, het, het gebeurde natuurlijk in het verleden wel vaker dat die gemeentehuizen dan open waren en dat er dan alsnog uh, met terugwerkende kracht uh, vergunningen werden afgegeven. Dat is in ieder geval niet mogelijk en daar zullen we moeten controleren, dat klopt. Precies. Um, maar nu, uh, wat houden trouwens die regels? Want wij praten over strengere regels. Maar wat zijn eigenlijk die strengere regels voor de bouw van grotere megastallen? Uh, strengere regels. We praten over fijnstof, we praten over geur, eh, eh, dat soort zaken meer. Dat zijn dus die principes die in Brabant eh, nogal wat negatieve effecten hebben gehad in het verleden. En zowel ondernemers als burgers vinden dat, eh, dat daar eh, wat meer aan... Eh, ja, normen aangesteld moeten worden die wat hoger liggen dan, dan de gebruikelijke. En dat betekent dat we op die manier op weg zijn met het verbond van een bos... wat toen de tijd is vastgesteld om tot een duurzame veehouderij te komen. Ja, nou zeggen sommige mensen ook wel van het is een beetje onbehoorlijk bestuur... om de spelregels tijdens de wedstrijd te wijzigen. Is het niet, want nogmaals, het is een, een, een, een bevordening... of mis een, een beleid dat gisteravond is vastgesteld wat een half jaar duurt. Yeah. Uh, en in die periode zorgen we dat de vorige ruimte waar de vorige week besluiten over zijn genomen... ...dat we die in uh, februari 2014 kunnen vaststellen. Dan weet iedereen precies waar en waaraf. Daar debatteren we ook over. Dat wordt gezamenlijk met ondernemers en met burgers wordt dat verder vastgesteld. En uh, het enige is dat we uh, op dit moment ze kijken dat we ja, excessen kunnen voorkomen. En excessen is altijd een overmaat aan, uh, aan bebouwing en aanvragen die nou precies weer uh, niets datgene bedoelde wat wij met elkaar hebben afgesproken in Brabant. Ja, Verwacht u trouwens nog veel verzet, ook van de mensen die het aangaat? De boeren? Um, wellicht dat daar, dat daar in eerste instantie onbegrip is... maar we hebben met elkaar hebben afgesproken... Uh, er zijn mogelijkheden voor ondernemers, als zij in die duurzame maatblad uh, mee gaan produceren, er geen enkele belemmering wordt opgeworpen door de gemeente, nog door de provincie. En dat is geen wat we willen bereiken. En aan de andere kant hebben we ook te maken met een groot aantal burgers die ook reikhalzend hebben uitgezien. naar overheden die dan uiteindelijk naar nou, het Ruwbergbraad van uh, het voorjaar uh, die stappen gaan maken die we nodig hebben. Ja, het zijn heel veel beraden en heel veel bijeenkomsten, maar de kern van het verhaal is duidelijk, meneer uh, De Boer. Ik dank u wel. En waar zullen die boeren? Zijn? Of is er een reactie vragen vandaag in de loop van de dag? Goedemorgen. Goedemorgen, dank u wel. We gaan uh, naar de sport. We gaan naar uh, Rachel Niemeijer. We hebben het om te beginnen even over de wedstrijd van gisteravond. GoHecht tegen Kambuur. Twee gepromoveerde clubs. Doen het heel erg goed uh, bij deze start van de competitie. Maar het werd uiteindelijk 0 tegen 0. Is dat net zo saai als ik het uitspreek? Nou nee, ik had de indruk dat dat wel een, een wedstrijd was die het aankijken best, best waard was. Het is een beetje pech voor Go Eagles dat er een uh, rode kaart valt aan de kant van Cambuur. Uh, van dat gebeurde laatst ook al uh, tot twee keer toe in de wedstrijd tegen Groningen. En dan slaat Gohet Go er niet in om zo'n wedstrijd uh, te winnen. Ja, dat zijn zeker tegen Cambuur thuis natuurlijk dure punten. Hoop kansen, hoop halve kansen. Maar aan de andere kant, ja, Kambu komt nou ook niet echt in hele grote problemen. Niet dat ze allemaal uh, ja, erin vlogen, die ballen. Dus een punt ophalen in Deventer. Dat is uh, helemaal geen gek resultaat. En het blijft, uh, het blijft goed gaan. Uh, aan de andere kant zit bij mij wel een stemmetje wat zegt ja als Cambuur laatst bij PSV ook al een punt ophaalt op het moment dat PSV het honderdjarig bestaan uh, viert. En het lukt PSV niet om te winnen van Cambuur. Ligt dat dan aan Cambuur of ligt dat aan, uh, aan PSV? Want overal ligt de nivellering op uh, de loer niet alleen in de politiek, maar ook in het voetbal. Um, ja, go ahead Cambuur 0-0. Nou ja, als gepromoveerde clubs allebei een punt en dat lijkt me een prima resultaat. Ja, en Blijven gewoon in de middenwoon staan. En laten we eens even naar boven kijken. Uh, de topper van het weekend. Want uh, PSV uh, ontvangt uh, Ajax. Is er vooraf eigenlijk een favoriet? Nou ja, als je heel cynisch bent, en uh, dat ben ik in dit geval een beetje... dan zou je zeggen, ja, een favoriet, een favoriet voor ploegen... die uh, toch eigenlijk uh, worden afgedroogd in Europa. PSV tegen dat Ludo Goretz uit Rasgrad, uit Noordoost-Bulgarije. Uh, en, en Ajax leidt linksom of rechtsom natuurlijk gewoon... een, een kansloze nederlaag tegen Barcelona. Oh, Messi vond het wel leuk, dat ze goed gevoetbald ja, hadden. nou, ik hoorde het Johan Derksen zeggen... die Messi is een hele lieve jongen. Ja. En uh, die praat maar wat raak en... Uh, als Barcelona daar natuurlijk een tandje hoger gaat draaien... dan, dan is Ajax nergens. En uh, ja, om dan te roepen... wij zijn favoriet. Ik vond het wel grappig dat de boer dat zei. Uh, ik heb werkelijk geen idee waarop het gebaseerd is... want ze spelen een uitwedstrijd. Uh, PSV heeft toch ook geen, uh, geen misselijke ploeg. In ieder geval voor Nederlandse begrippen dan. Dus uh, ik zou zeggen... probeer nou gewoon een mooie wedstrijd ervan te maken. En uh, ja, dat favorietige gedoe dat heeft sowieso al geen zin. Maar in deze fase past misschien ja, man, enige man. bescheidenheid sowieso wel. Hoe ja, staat hij... Ja, dat lijkt me wel, inderdaad, met die uitslagen in Europa. Maar laten we ons even concentreren op een Nederlandse competitie. Uh, je was bij de bedsconferentie conferentie van, uh, van Ajax. Hoe staat Ajax ervoor? Uh, nou ja, best wel redelijk. zijn wel wat accentverschuivingen bezig. Hè? Uh, die, die Spanjaard, die Bojan van Barcelona, die heeft gezegd... ik ben geen vleugelspits. Daar stond hij toch eigenlijk tot afgelopen week steeds opgesteld. Is nu naar uh, de punt van de aanval gegaan. En daar speelde hij dan ook uh, opvallend genoeg... Zijn, zijn beste wedstrijd voor Ajax tot nu toe. Want dat valt ook allemaal nog niet mee. Die Sigtorsson, die IJslander, speelt nu rechtsbuiten. Uh, Fischer zal waarschijnlijk weer linksbuiten gaan spelen... hoewel die van de week dan niet in de basis stond. Dus er wordt wel her en der wat, uh, wat geschoven. Uh, nou ja, dat zou misschien uh, de boel wat, uh, wat, uh, wat kunnen helpen. En PSV zit met wat problemen. Hè? Rick Kiek, euh, die ja. het zo goed deed, die verdediger, is uh, geblesseerd. Uh, er is een schorsing voor Zanka, die het niet zo goed doet. Wijnaldum uh, is wel weer heel belangrijk. De captain Notabene, die er echt wel een tijdje uit gaat zijn. Uh, staat tegenover dat Schaars en Brunet onder meer weer terugkomen. Die een beetje gespaard werden tegen dat Ludo Goretz. Eigenlijk is dat een kapitale blunder natuurlijk. Want je zou zeggen, uh, ze horen erbij uh, en je hebt ze nodig, zie je het resultaat. En dat Frits en fruitige voetbal van PSV. Dat is natuurlijk een beetje verdwenen. Dat is jammer. En laten we wat dat betreft even luisteren naar Siem de Jong van Ajax. Want die heeft daar ook iets over gezegd. Nee, het is wel een fris, uh, fris elftal. En uh, ja, veel jonge spelers. Uh, dus bij ons uh, denk ik ook een aantal jaar geleden. Dat, uh, dat het een beetje een omschakeling kwam. Veel meer jonge spelers. En uh, ik denk dat PSV uh, ja, een aantal hele goede wedstrijden heeft gespeeld. En uh, dat, het, dat het een lastig team zal zijn voor ons om tegen te spelen. Maar dat is er altijd uh, PSV uit. En uh, wij gaan gewoon proberen om... Uh, om onze eigen wedstrijd te spelen en we willen wel uh, drie punten pakken. Ja, ook al zo'n zo vriendelijke jongen. Hè? Geen slecht woord <laughs> over, over de tegenstander. Netjes uh, opgevoed. Uh, ja, uh, Sim de Jong. Uh, vorig jaar won Ajax daar met 3-2. Dirk Boerichter, toen eigenlijk met een van zijn eerste balcontact, zorgde ervoor dat Ajax kampioen kon worden. Ja, je zit toch een beetje te wachten op een elftal. Ik weet niet of jij dat ook hebt, Bert. Dat nou eens de macht en de, en de daadkracht heeft... om echt een wedstrijd te bepalen, te domineren. Ja, ja en niet die, die, die gekke uitgeleiders uh, maakt. Ik lees dan vandaag weer in het AD... dat Wim Jong roept... over een paar jaar winnen we gewoon weer van Real Madrid. <lacht> het wordt ook tijd dat het realisme terugkomt... en dat er wordt ingezien dat dat niet gaat gebeuren... op de manier zoals dat gaat. Wat dat betreft uh, zou het veel beter zijn... als er toch ergens eens een keer een shike binnen zou komen... Uh, hè, en zou zeggen... nee, maar goed. Dat, dat Ajax is nog een club met een bepaalde uitstraling... Hè, met een bepaalde internationale flair. Misschien dat er iemand te verleiden is om, om daar toch nog eens eh, in te stappen... en dat je dan op die manier iets, eh, iets kan. Of we moeten eh, met z'n allen in Basel gaan kijken. Want ja. het geheim van Basel, ja, dat wordt toch ook eh, opvallend. Met heel weinig geld. van Chelsea. Precies, met heel weinig geld toch veel bereiken. Rafna, we gaan in ieder geval uh, naar die wedstrijd uh, kijken. Naar PSV-Ajax uh, morgen hier ook te beluisteren... natuurlijk op deze zender op Radio 1... We hebben nu contact met Emiel Roemer, ook een voetballiefhebber. Maar meneer Roemer, we gaan het vandaag niet hebben over het voetbal. We gaan het hebben over Basta, want uh, dat is de kreet... waarmee tientallen maatschappelijke organisaties vandaag afreizen naar uh, Amsterdam. Wat gaat u daar allemaal doen? Nou, Het, zijn, uh, het is een bijeenkomstmanifestatie, inderdaad. Om 1 uur beginnen we op het Beursplein. En uh, van daaruit gaan we naar uh, de dokwerker. En dan bij de dokwerker is er nog een manifestatie met, uh, met muziek, met uh, toespraakjes... En uh, we hopen op uh, uh, ja, toch veel, uh, veel mensen die naar Amsterdam gaan. Ja, een demonstratie tegen het beleid van het kabinet. Het is vooral een, een demonstratie tegen de bezuinigingen van het kabinet. En, maar ook een die moet uitstralen dat er zoveel betere alternatieven zijn... voor hoop en vertrouwen uh, precies waar mensen nou op zitten te wachten. Ja, en u gaat daar zeggen tegen de Partij van de Arbeid... stap uit het kabinet. Nou, als je van de week de, de fractievoorzitter van de VVD hoorde zeggen na de troonrede dat het een heel duidelijk liberaal verhaal is. En als minister Dijsselbloem zegt dat het eerlijk delen best meevalt, want mensen met een uitkering gaan er ook flink op achteruit. En nou zeker ook met de druk die het kabinet opvoert naar de Partij van de Arbeid over de JSF. Ja, dan kun je als Partij van Arbeid je toch niet meer herkennen in een beleid van eerlijk en sociaal. En dan uh, kun je volgens mij maar één ding doen, dus uit het kabinet stappen. Ja, en denkt u dat echt dat het gaat, gaat gebeuren? Nou ja, gisteren heeft uh, Halme Zijlstra van de VVD opnieuw een, uh, een bom onder het kabinet gelegd... door te zeggen dat het sociaal akkoord voor hem niet heilig is. Ja, dat staat dat vandaag groot in de, de Telegraaf. Ja, precies. VVD sociaal akkoord niet heilig. Het kan best uh, opengebroken worden. Want het gaat om uiteindelijk de oplossingen ook in de politiek. Nou ja, dat zijn dus de oplossingen die de VVD nog veel meer wil. En dat is nog een nog verdere verrechting van het kabinet. En de Partij van de Arbeid heeft op heel veel terreinen al zoveel ingeleverd... dat de hele achterban en ook de leden van de Partij van de Arbeid zich daar, daar totaal niet meer in, in herkennen. En eigenlijk wat ik zeg is tegen de Partij van de Arbeid... van uh, hier is volgens mij wel een grens bereikt en stap eruit... en ga samen met, uh, met anderen uh, werken aan een sociaal alternatief wat Nederland nodig heeft... Ja, nu is er vandaag nog een demonstratie, niet van de Partij van de Arbeid... maar van de PVV, van Geert Wilders. Waarom worden de krachten niet gebundeld? Nou, de agenda van, van de heer Wilders uh, en de manier waarop hij naar Nederland kijkt... voor de toekomst is een hele andere dan deze 50 organisaties. En uh, als je je daar uh, nauwelijks in kunt herkennen... dan ga je ook niet samen op één, uh, op één plein staan. Nee. Hoeveel mensen verwacht u vandaag? Nou, dat is natuurlijk moeilijk in te schatten. Uh, maar ik denk dat er in Amsterdam een aantal duizenden mensen komen. Goed. Um, ik dank u wel voor het gesprek. Ik zeg er trouwens nog eventjes bij dat we heel graag ook hadden gesproken... met Geert Wilders of iemand anders uh, van de PVV. Maar die hadden voorafgaande aan uh, hun manifestatie, demonstratie... geen zin om op de radio te komen. Uh. archief is de eerste Amerikaanse anti film teruggevonden. De propagandafilm is gemaakt in 1934, kort nadat Hitler aan de macht was gekomen in Duitsland. Ik ben een Amerikaanse man, uw Excellency. Wat message heb je voor de Amerikaanse mensen? Vertel them, dat dit een cruciale tijd in de geschiedenis van de mensheid. Vertel hen dat Adolf Hitler de man van that tijd is. Tientallen jaren lang dacht men dat er geen exemplaren meer van bestonden. Maar toen dook hij toch weer op in de Belgische Koninklijke Archieven. Roel van de Winkel is filmdocent aan de Universiteit in Antwerpen... en heeft de film ook gezien. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we horen al wat uh, fragmenten. Hoe bijzonder is deze film? Is, wel, het is natuurlijk bijzonder dat die film weer opduikt wanneer men ruim uh, 70 jaar denkt dat die helemaal verdwenen is. Uh, het is bijzonder als een curiosum. Hè, het is iets heel bijzonders, omdat in 1934 is het werkelijk uh, uniek dat men aan een anti-nazi-film begint. Het gaat nog jaren duren voor de grote Amerikaanse studio's zich daaraan wagen. Anderzijds, het is het werk van een amateur. Het is niet zo heel goed gemaakt en het is niet zo dat we nu heel onze filmgeschiedenis moeten gaan uh, herbekijken ofzo. We wisten ook dat de film gemaakt was, alleen ja, er was geen kopie meer beschikbaar. Nee, want wie heeft hem gemaakt? Hij is gemaakt door uh, Cornelius Vanderbilt de Vierde, dus van de Vanderbilt Family. Um, oorspronkelijk van Nederlandse origine, dacht ik. Een heel bekende familie in Amerika intussen, uh, die onder andere in de transportsector heel veel uh, geld verdiend heeft. En dus die uh, Cornelius Vanderbilt, uh, tellig van die familie, die is in de jaren 20, 30 een uh, paar keer door Europa gaan reizen. Onder andere ook een cameraman meegenomen. Heeft dankzij zijn bekende naam uh, contact gehad met Mussolini, bij jullie in Nederland, met de zoon van uh, de Duitse keizer die in verbanding was. Uh, in ballingschap was beter gezegd. Um, en zou dus ook een heel kort gesprek met uh, Hitler gehad hebben. En wanneer hij dan terugkeert in Amerika, besluit hij blijkbaar om daar een film over te maken. Uh, hij heeft geen opnames van die interviews en dus gaat hij die naspelen met een acteur. Zoals in het fragment wat u daarnet uh, beluisterd hebt. Ja, want dat is een beetje de film, het naspelen van de interviews. Ja, hij speelt die interviews na, maar ja, daarmee heeft hij maar, uh, ja, nog geen tien minuten beeldmateriaal. En wat hij dan daarnaast doet is, hij gaat uitreksels uit filmjournaals halen. Dus de nieuwsberichten die mensen toen in de bioscoop gingen bekijken. Hij heeft opnames van een anti-Nazi-bijeenkomst in Madison Square Garden... En hij heeft wel toen hij, ik zei daarnet dat hij een cameraman mee had toen hij door Europa trok, en dan heeft hij wel beelden gemaakt in Duitsland van zichzelf in een dorp waar Hitler opgegroeid is, uh, wanneer hij aan de kant van de straat staat en de SA voorbij marcheert. Dus er zitten daar een aantal opnames bij, waarin hij ook altijd zichzelf heel duidelijk in beeld laat brengen, uh, Zo van, kijk, ik ben er echt. En dan monteert hij dat alles samen. En wordt er ook gewaarschuwd tegen de opkomst van Hitler en het nazisme? Ja, heel de film is op zich een, een aanklacht of waarschuwing. Maar een heel duidelijke ja, grote... Wel ja, het anti-nazisme is een rode draad natuurlijk. Maar het is echt meer een, een compilatie van, van scènes die willen aantonen dat de nazi's gevaarlijk zijn... Um, dan dat er echt een, een sterke narratieve lijn in zit. Hij is nu teruggevonden, deze film. Um, wordt hij nu alsnog uh, vertoond? Gaat hij de bioscoop in? Hij wordt vertoond in uh, februari, denk ik... in het uh, MoMA Museum of Moving Art in uh, New York... wat een um, festival organiseert... en een aantal filmrestauraties van het uh, Koninklijk Belgisch Filmarchief... of Cinematek gaat uh, vertonen... Ik neem aan dat er nadien wel een aantal museale vertoningen gaan zijn. Maar een echte bioscooprelease of zo, dat lijkt mij absoluut niet aan de orde. Nee, het is meer de historische waarde en het bijzondere feit dat hij 60 jaar lang verloren werd gewaand. Ik dank u wel, meneer Van den Winkel. Graag gedaan. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten.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 Je crazy Brad Dannen en Femi Kuti. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Hier is Jopboot. De Vira voldoet aan de afgesproken specificaties van de NS. En ook het ontwerp is, zoals de NS het wilde. Dat staat in een geheim onderzoek van het onafhankelijke Britse technische bureau Mott MacDonald. En de Telegraaf heeft het ingezien. Er zijn wel veel kleine problemen, maar binnen maximaal 17 maanden zijn de Vira-treinen op te lappen. Mede op basis van dit vertrouwelijke rapport besloot de NS te stoppen met de Vira. Topman Manfalotto beschuldigt de NS in een interview in de Telegraaf van vals spel en onfatsoenlijk gedrag. De NS reageert zelf ook in de krant en noemt de aantijgingen van hem richting het personeel buitensporig grievend. En volledig bezijde de waarheid wordt ongetwijfeld vervolgd. ABN AMRO heeft beslag gelegd op de villa van de omstreden oud-burgemeester Wilma Verve van Schiedam... vanwege schulden bij de bank. Melden betrouwbare bronnen aan het Algemeen Dagblad. In juni 2011 stapte ze op als burgemeester... na beschuldiging van machtsmisbruik. De schulden bij ABN AMRO zijn volgens bronnen dusdanig opgelopen... dat de bank haar woning nu gebruikt als onderpand. En als uiterste middel kan de bank overgaan tot een executieverkoop. De Beschermingsstichting... Van KPN heeft mogelijk op onjuiste gronden een beschermingswal opgetrokken... tegen America Movil, het bedrijf dat KPN wil overnemen. Dat zegt advocaat Guus Kemperink in het Financieel Dagblad. Beschermingsrichting wil America Movil dwingen... eerst met het KPN-bestuur tot een akkoord te komen... voordat ze een bot uitbrengen op de aandelen. Maar volgens de advocaat is er geen wet die de bieder dwingt tot overleg. En mag er een vijandig bot worden uitgebracht... De stichting begeeft zich dan ook op glad ijs. Vandaag demonstreert de PVV voor de eerste keer in zijn bestaan. Maar het is omgeven door geheimzinnigheid, dat meldt de Volkskrant. Er is een tijd, er is een plaats van 1 tot 2 uur in Den Haag, dus ook een thema... tegen het rampkabinet van VVD en Partij van de Arbeid. Maar wat staat er te gebeuren, wie zullen er spreken... en hoeveel mensen hebben zich aangemeld, het blijft allemaal duister. Het is het sluitstuk van de verzetstoer van Geert Wilders... die de afgelopen maanden een reeks dorpen en steden bezocht. Iets wat hij nooit eerder deed... Ook niet in campagnetijd. Een flinke knokpartij bij een Apple-Apple-filiaal in Pasadena... in de Amerikaanse staat Californië. Een man wilde zo snel mogelijk zoveel mogelijk nieuwe iPhones kopen. Daarom had hij tientallen daklozen ingehuurd... die de hele nacht voor hem in de rij gingen liggen... en de telefoons zouden kopen. Maar de man weigerde de volgende ochtend te betalen... zo zei deze vrouw tegen het lokale televisiestation ABC7 pay each De daklozen werden boos en belaagden de man. De politie moest komen om de boze klanten te kalmeren. Crisis of niet, Nederlanders stappen massaal in het vliegtuig in de herfstvakantie. Dat blijkt uit de rondgang van het Algemeen Dagblad langs tour operators en luchtvaartmaatschappijen. De groei is opvallend, gezien de maandag in de reisbrands. Vooral stedentrips en zonbestemmingen zoals Malaga en de Canarische eilanden zijn populair. Vandaag hoeft u overigens niet weg te gaan... want het belooft toch best wel een aardige herfstdag uh, te worden. Wat hebben we zo nog? Uh, we hebben zo nog aandacht voor ADO, ADO, Den Haag. Gaat het lukken vandaag? Kan ADO voetballen? Want die grasmars is helemaal na, zoals ze dat geloof ik in Den Haag noemen... de gallemise. We gaan zo eens bellen met uh, de club.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 Dit is Radio 1.